Hallo, ik ben Jan Holderbeke en elke week neem ik je mee naar iemands creatief lab. We volgen de creatievelingen een dag lang. Deze week mogen we van morgens vroeg aanschuiven bij Dominique Leroy, de CEO van Proximus. Van de week nog in het nieuws door een aanvaring met haar voogdijminister De Croo over de Proximus tarieven. En weet je waar zij de creativiteit haalt om die mastodont te leiden? Onder meer uit joggen. Oh, grap, we doen dat maar in mijn bureau. Het is niet heel creatief, van wel. Ik heb wel een paar zaken aangepast in mijn bureau. Om daar gaan we toe te kunnen van spullen die ik zelf heb gekocht en zo, dus, ja. uh... Een beetje proxy dus, een beetje kunst. Is, uh... <laughs> een beetje gekke stoelen. <laughs> Mevrouw Leroy, we hebben het over creativiteit en we proberen zo'n dag te overlopen. Een, een typische dag, geen enkele dag zal dezelfde zijn. Maar begin met het begin, uh, wanneer begint een dag voor u? Wanneer staat u op? Uh, mijn wekker uh, begint om zes uur, dus om zes uur word ik wakker. Ik blijf nog even in mijn bed om naar het nieuws te luisteren. En meestal sta ik op, sta ik op rond 20 uh, twintig na zes half zeven, als het een beetje moeilijker is. En wat doet u dan als eerste? Oh, als eerste neem ik dikwijls een douche, probeer ik mij aan te kleden, dan ga ik ontbijten met mijn echtgenoot. Dat is voor ons een belangrijk moment. We nemen toch altijd een, een vrij uitgebreid ontbijt morgens om de dag te beginnen. En dan is het inderdaad na het ontbijt uh, snel zich klaarmaken om te vertrekken naar het werk, dikwijls. Is dat... In de auto neem ik aan? Nou, het werk is, is in de auto. Ik woon niet zo ver van het werk. Dus als ik dus meestal rond half acht van thuis vertrek, dan ben ik om tien voor acht op het werk. Dus op twintig minuten, om dit uur, kan ik nog snel door Brussel rijden. En dan ben ik om acht uur hier klaar om echt erin te vliegen. En begint u in de auto al onmiddellijk rond te bellen? Meestal niet, moet ik zeggen, omdat het traject vrij kort is. Het is ook vrij vroeg, dus soms heb ik telefonisch afspraak, maar ik probeer dat te vermijden, omdat het voor mij ook een moment is waarin ik kan reflecteren over ja, wat ga ik doen over de dag, wat zijn de belangrijke zaken en probeer ik eigenlijk toch eerder mijn dag een beetje te gaan voorbereiden in de auto in plaats van onmiddellijk in actie te schieten. Is uw agenda niet gewoon al voorbereid? Uh, mijn agenda is voorbereid door mijn assistenten, die is meestal enorm goed gevuld, wat ik Meestal proberen is morgens, me, probeer een uur, maar meestal lukt dat niet... ...maar tenminste een uur, een half uur dan voor mij te hebben smorgens, ...want ik vind een moment waar je juist heel creatief bent morgens. Tenminste voor mij is het een moment waar ik tijd heb om te reflecteren... ...om na te denken, wat zijn de belangrijke zaken... ...wat zijn de zaken die we anders zouden moeten doen... ...en ik ben absoluut niet iemand die op het werk aankomt... ...en ineens begint naar al mijn mails. Ik vind dat persoonlijk contraproductief... Uh, ik probeer juist gewoon te gaan zitten, een aantal documenten desnoods vast te pakken die meer strategische documenten zijn, waar ik dan fris kan reflecteren en uh, meestal veel sneller dan op een ander moment van de dag uh, meestal de juiste input en de juiste bedenking te hebben. Is dat dan de verhouding, het creatieve werk in een half uur, smorgens... En, ...en dan allemaal uitvoeren tussen aanhalingstekens? Oh, dat is misschien cliché, hè? maar ik denk inderdaad... ...ik ben smorgens het meest op mijn eigen, fris, euh, waar je goed kunt reflecteren. Het is misschien niet het meest creatieve, maar het is een periode... ...waar je meer het meest kunt reflecteren, nadenken over belangrijke zaken. Overdag is het inderdaad meestal lopen van ene meeting naar de andere... Wij proberen toch een beetje in de agenda's om een sessie te hebben, niet iedere dag, maar regelmatig iets met het directiecomité of met andere mensen waar je dan een uur of twee uur echt een wat meer strategisch onderwerp kunt nemen, dat we echt nadenken van hoe gaan we om met de toekomst, hoe gaan we om met innovatie, wat zijn de strategische richtingen die we moeten nemen op technologisch vlak, wat zijn de technologie die eraan komen, wat zijn degenen waarin we moeten investeren dus daar proberen we dan toch wel een stuk wat langere sessies te hebben voor de rest is het toch dikwijls loop van een meeting tot een andere, wat ik meestal ook probeer te doen is toch veel in contact komen met de buitenwereld, ofwel zelf gaan speechen, maar als je zelf speecht, dan krijg je toch ook altijd zaken terug. Gewoon door de vragen die de mensen stellen of nadien door te, te spreken met een aantal mensen. Ik was onlangs nog op Corda Campus in Hasselt. Heel veel uh, jonge entrepreneurs die toch ook altijd heel verfrissend zijn. Uh, met nieuwe ideeën komen, een pas doen om te zeggen, kijk, zou je dit nieuwe hebben? Dat helpt ook om bij te blijven, om je creativiteit te stimuleren. Het helpt soms ook om eens een dag of twee naar het buitenland te gaan, ofwel naar een meer high-level event, ofwel bij een leverancier, ofwel bij een, een ander telco-bedrijf, om daar te gaan kijken van hoe doen ze het, waar zijn zij mee bezig. En zo kom je toch wel heel veel op, op ideeën. We werken in een sector die... ...altijd in beweging is. Iedere dag komen er nieuwe zaken. En dus de kunst is inderdaad van op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de wereld. Van daar niet te snel op in te springen, want er zijn soms spikes die nooit een echte business-opportuniteit betekenen. Maar je moet die wel allemaal volgen. En dus ik probeer in mijn agenda momenten te vinden, misschien niet tijdens een normale dag, maar dan echt een reis of een bezoek. ...aan een ander bedrijf, op bezoek bij klanten, om die input mee te nemen. In het weekend dan gaat het veel meer dan om een aantal zaken te lezen... Uh, ...om de, de verschillende YouTube-uitzendingen van Steven van Bellingen te volgen... ...die toch regelmatig komt met verfrissende ideeën over wat hij allemaal ziet in de, in de Silicon Valley. Uh, dus dit soort zaken zijn voor mij belangrijk, want dat voedt mij... ...over wat er allemaal in de wereld gebeurt rond technologie, rond andere bedrijven. En dus u ziet, het is dikwijls met connectie met andere mensen, wat voor mij belangrijk is. En inspiratie door te begrijpen en te volgen wat er ergens anders gebeurt in de wereld. Je hebt duidelijk andere mensen nodig om, om, om creatief te zijn. Of, of kan u ook... Um ja, zich opsluiten, want sommige mensen kunnen dat. Uh, zich opsluiten en, en tot eigen ideeën komen. Maar ik zou zeggen, de, de, de voedingsstof, als ik het zo mag noemen... ...is voor mij belangrijk met andere mensen... ...of met YouTube of naar bepaalde zaken luisteren of lezen. Nadien het verteren ervan en komen tot inzichten over ja, wat gaan we gaan doen... Ja, ...dat gebeurt meestal toch wel door eigen reflectie. Uh, voor mij is het meestal als ik ga joggen, als ik ga lopen... Uh, dan ben ik meestal een uur uh, of anderhalf uur weg. Het eerste een half uur is meestal om gewoon alle problemen weg te werken. En nadien ziet je gewoon dat jouw geest of jouw hersenen bezig zijn met al die voedingsstof die je hebt gehad. En die gaan filteren, die gaan bewerken. En als ik dan thuis kom, dan heb ik al toch wel veel duidelijker inzichten over. ja dat lijkt me een goede opportuniteit. Uh, dat moeten we gaan doen. Dus die momenten van reflectie zijn voor mij ook belangrijk. En dat is inderdaad meestal als ik ga sporten. Dat zijn eigenlijk de weinige momenten waarin ik dan alleen ben met mezelf, waar ik een beetje tijd heb. En dat heb ik ook nodig. Niet alleen fysisch, maar ook veel meer uh, mentaal. U hebt zo'n druk leven. Hoe dikwijls lukt dat op de week? Ik ga minstens... Iedere weekend lopen en daar probeer ik toch anderhalf uur te gaan lopen. Ik uh, probeer ook nog eens één keer in de week. Als ik in het buitenland ben, dan lukt dat veel beter, want daar sta ik nog altijd vroeg op. Meestal ben ik heel snel klaar. Daar zijn ook geen kinderen, geen echtgenoot om mee te ontbijten. Dus meestal ga ik dan een half uur, drie kwartier lopen. Dus, uh, maar anders is dat gewoon uh, in het weekend. Waar ik soms ook reflecteer is dan... De weinige avond waar ik thuis ben, dat is niet dikwijls, dan op het einde van de avond gewoon ook even gewoon in de zetel gaan zitten en, en even nadenken. Dat zijn ook momenten waar je wat kunt reflecteren. Maar je moet die bijna creëren. De, de agenda is zo druk dat je echt je moet organiseren om... Te leren van anderen, maar ook om de momenten te hebben waar je zelf kunt reflecteren. Dat is belangrijk. Heeft vakantie ook zo'n functie of, of heeft u geen tijd voor vakantie? Ja, ik, ik neem wel tijd voor vakantie. Dat is belangrijk voor je evenwicht. Dat klopt. De, dat is soms op andere manieren, dat is dan meer op langere termijn. Maar uh, wat ik meestal doe, ik neem. ...twee week vakantie over de zomer... ...twee week, twee weken half... ...nooit niet meer dan dat... ...maar we gaan meestal met de familie verre reizen doen... ...en dus je bent dan in een totaal andere context... ...je bent meestal in de natuur... ik ga regelmatig eerder toch... Uh, ...ver maar wandelen... En, ...en sporten... ...en zaken ontdekken... ...en nieuwe cultuur en nieuwe mensen ontdekken... ...we gaan meestal niet in drukke steden... ...en chique hotel... ...we gaan eerder in de natuur... ...en in de lodge of tenten of wat dan ook... ...en dat inspireert je ook op een andere manier. Maar voor mij, ik, mijn bron van inspiratie om te reflecteren is de natuur. Het, is, uh, het zijn woestijnen, het zijn de bergen, uh, het is lopen in de bossen. Dus daar kom ik inderdaad tot rust en krijg je inderdaad die inzicht en die creativiteit waar u over spreekt. Sommige van mijn gasten, ik, in deze rubriek loopt al een tijdje... Um, ...die mediteren ook, om hun hoofd leeg te maken. Is dat iets wat u ook doet? Ik heb dat geprobeerd. Ik heb zelfs een paar cursussen gehad rond meditatie... ...maar dat lukt mij niet zo goed. Ik ben een vrij ongeduldig iemand. En om zo echt mij te forceren om te gaan mediteren... ...dat zijn meestal lange sessies. Uh, ik moet zeggen dat dat mijn ding niet is... Ik ga dan liever lopen en door het sporten en, en dan fysisch actief te zijn, komt mijn hersenen tot rust. Um, maar gewoon niks doen en proberen te mediteren, ik ben waarschijnlijk nog niet oud genoeg om dat te kunnen, dus uh, bij mij lukt dat niet zo goed. Hoe neemt u moeilijke beslissingen? Door erover te spreken met anderen, meestal. Ja. Uh, ik heb nood aan... Uh, aan discussie, aan reflecteren... om ideeën te gaan toetsen bij anderen... om de anderen hun mening te hebben... en niet... En ja, knikkers, hè, mensen die zelf komen met interactie... en door de discussies... dan ga ik dikwijls leren. Ik ga niet onmiddellijk dan beslissen in de discussie... maar meestal... dan s'nachts ga ik dat verwerken... en dan de dag nadien... Uh, kom ik meestal van en zeg... kijk, ja, ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Maar het is eerst... Probleem begrijpen, discuteren met anders, s'avonds reflecteren, er is over slapen en de dag nadien meestal zijn dan de heldere richtingen. Uh, en is een duidelijk wat we hmm. moeten doen. U heeft al even over uw e-mailgebruik gesproken, dat u, er niet, uh, op, dat u het niet aanvalt van smorgens vroeg. Uh, maar hoe springt u er wel mee om? Want ik neem aan dat u langs alle kanten ja. vragen uh, krijgt. Ik ben heel gedisciplineerd met mijn e-mail. Ik vind dat een bron van stoornis en ik probeer daar niet continu naar te kijken. Dus ik heb een bijzonder goede assistenten die door mijn e-mail gaat en als er dringende zaken zijn, dan stuurt ze naar mij of worden ze uitgeprint of zo verder. Mensen weten ook, ik ga die e-mail altijd lezen, maar dan meestal op het einde van de dag bij mij zijn. Thuis, s'avonds, want dat zijn dat dikwijls momenten waar je dan moe bent en door de e-mails gaan vraag niet te veel moeite. De moeilijke laat ik dan voor de hè, als ik dan aankom op het werk. De rest verwerk ik dan s'avonds. En als de mensen mij nodig hebben, die weten dat ook. Het is niet via een e-mail, maar ze sturen me wel een sms of ze, ze, ze laten een boodschap op mijn telefoon. En ik ben dan wel altijd bereikbaar, maar niet via e-mail. Ik vind dat uh, de dag verstorend. Ik vind ook dat focus en concentratie verstoren. Dus ik probeer daar heel gedisciplineerd mee om te gaan. Dan neem ik aan dat u ook niet zo actief bent op Facebook of Twitter, sociale media. Nee, ik heb wel een Twitter-account. Uh, maar voornamelijk om te lezen wat er gaande is uh, bij, bij anderen. Uh, ik heb een LinkedIn-account, waar ik ook meestal een beetje volg. Wat er dan meer aan het gebeuren is uh, met mensen en rond bedrijven. Maar sociale media gebruik ik meer als een bron van informatie om te volgen wat er gaande is dan zelf om zaken te posten. Um, het is ook niet mijn generatie. Ik denk dat we daar mee moeten kunnen omgaan. Zeker. Maar om zelf dan heel actief ermee bezig te zijn, vind ik persoonlijk voor mij... Ik heb daar eerst en vooral geen tijd voor. Ik wil dat ook niet delegeren naar iemand anders, want ik vind dat dat ook niet authentiek is. En ik heb daar echt een probleem mee. Als ik dan op Twitter iets doe, dan doe ik het. Um, maar dus ik heb weinig tijd, dus ik ben daar relatief... Allez, ik ben daar weinig actief op. Zijn er dingen die u aan uzelf wil verbeteren? Goh, altijd. Um, ik ben, ik ben niemand die vrij ongeduldig is, ik, zoals mediteren en zo doe ik niet. Dus ik moet dat waarschijnlijk nog leren, van misschien wat meer tot rust te komen, de zaken wat langzamer te doen, een beetje meer aan mezelf denken. Uh, maar ik denk dat het misschien gaat komen. Dus ik ben al veel geduldiger dan ik twintig jaar geleden was, uh, maar ik ben altijd een vrij actief iemand geweest. Ik, uh, ik ben graag in beweging, ik heb veel energie, ik haal energie uit een ander, uit contacten. Dus uh, dat is vandaag de manier waarop ik mij herbron, is ook met mensen te discussiëren en af en toe door te gaan wandelen of te gaan lopen. Um, maar waarschijnlijk gaat de tendens moeten worden dan, hoe ouder je wordt, hoe meer je misschien tijd nodig hebt voor jezelf om te reflecteren en misschien de zaken wat langzamer aan gaan doen. Dus dat moet ik nog leren. We gaan naar het eind van de dag toe. Wat is het laatste wat u doet, s'avonds? Meestal toch even tot rust komen, voordat ik ga slapen. Dat lukt niet iedere keer, want meestal ofwel ben ik buiten huis, in networking of anders. Ofwel ben ik meestal aan het werken, op mijn e-mails, zoals ik zei. Want ik doe dat niet overdag, dus ik doe dat dan meestal s'avonds. En dan tussen die periode van werken, e-mail en het moment waar ik ga slapen, dan probeer ik toch even tot rust te komen. Is het door even de krant uh, te lezen of even een boek, maar dat is meestal een paar bladzijden, want dan ben ik wel moe. Um, of gewoon een, beetje, gewoon een beetje gym, een beetje ontspannen, fysisch ontspannen. Dat is belangrijk, want anders slaap ik niet zo goed. Ik hoor niks over muziek. Is dat uh, geen deel van uw leven? Ja, muziek is voor mij heel belangrijk. Uh, ik ga regelmatig naar concerten, ik ga regelmatig naar festivals. En als ik tot rust wil komen, dan luister ik veel naar muziek. Maar ik ben heel eclectisch in mijn keuze. Het kan ofwel gaan tot klassiek muziek, tot... Uh, zeer moderne rock- of popmuziek, dus... Uh, maar ik heb, muziek is voor mij een heel belangrijk deel van mijn leven en terecht dat u het op, opneemt, want bijvoorbeeld iets wat ik niet meer zonder kan, dat is mijn Sonos en mijn Deezer bijvoorbeeld. Dat zijn zaken dat ik absoluut nodig heb en wij hebben er in alle een gedeelte van het huis. En voor mij is dat heel belangrijk van is tot rust te komen met, uh, met muziek, absoluut. Mijn gsm blijft wel beneden als ik slaap. Dus ik heb mijn gsm niet naast mij als ik ga slapen. Dus uh, dat is ook belangrijk. Laatste vraag. Wat is uw levensmotto? Probeer, probeer nuttig te zijn of nuttige zaken te doen voor, uh, voor de anderen, voor de maatschappij, voor de familie. Ik vind... Het leven is kort, gaat heel snel voorbij, en ik zou graag hebben om, om iets achter te laten. En ik ben niet creatief in, in schilderen of dit soort zaken, maar iets achterlaten naar andere mensen toe. Dat je hun leven toch hebt kunnen beïnvloeden op een positieve manier, dat je iets overlaat aan je kinderen, dat is voor mij belangrijk.